Jan van de Putten met het NOS-journaal. Een Nederlands vrachtschip dat ruim een week geleden op de Atlantische Oceaan in problemen kwam, is in veiligheid gebracht. Een Ierse sleepboot heeft het schip naar Ierland gesleept. Het Nederlandse schip Onego Rio was onderweg van Panama naar Schotland en werd onbestuurbaar toen de motoren uitvielen. Dat gebeurde ruim 1000 kilometer ten zuidwesten van Ierland. Het duurde vijf dagen om het schip met 12 man aan boord naar de kust te slepen. Israël heeft Iraanse doelen in Syrië bestookt. Verschillende militaire installaties in de buurt van Damascus zouden zijn getroffen, maar het Syrische leger zegt dat de meeste Israëlische raketten zijn onderschept. Volgens Israël wilde Iran vanuit Syrië droneaanvallen uitvoeren op het noorden van Israël. Premier Netanyahu waarschuwt Iran dat zulke pogingen niet zullen slagen. Noord-Korea heeft een nieuwe lanceerinstallatie voor raketten getest. Op beelden van de staatstelevisie is te zien dat de installatie meerdere raketten kan afvuren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woonde de test bij. Hij spreekt van een waarlijk groots wapen. Noord-Korea vuurde de laatste tijd ook een aantal korte afstandsraketten af. Dat feit en de test worden gezien als reactie op de recente militaire oefening van Zuid-Korea met de Verenigde Staten. Vanwege de vondst van een autobusje met drugsafval is een camping in Ulikoten in Brabant gisteravond laat ontruimd. De bus stond op een zandpad bij de camping. Het melden dat een chemische vloeistof eruit lekte. De politie zegt tegen omroep Brabant dat er door de dampen explosie gevaar was. De daders zouden geprobeerd hebben de bus in brand te steken, maar dat was maar gedeeltelijk gelukt. Rond 1 uur konden de campinggasten in Ulikoten weer terug naar hun verblijf. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm in het binnenland 30 of 31 graden. Op de stranden 28 of 29 graden. Na het weekende geregeld zon en erg warm. En later is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken...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 Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen, het is zondagmorgen, het is acht uur. U bent misschien net lekker wakker geworden. U bent uw ontbijtje aan het uh, maken en wij gaan u uh, begeleiden met mooie klassieke muziek. FM Klassiek op deze zondagmorgen. En uh, we beginnen vandaag niet al te vrolijk. Want we beginnen vandaag met een requiem. En wel een requiem van Gabriel Fouret. Opens 48. En uit dat requiem uh, draaien we dan het Agnus D. Het, uh, het wordt uitgevoerd door uh, Oxford Camarata. Dat is het orkest. Dan de Oxford Schola Cantorum, dat is het koor, onder leiding van uh, Jeremy Summerly. En het uh, volgende stuk dat is uh, geschreven om jonge personen, jonge mensen, uh, een, een gids te geven uh, naar het orkest, oftewel Young Persons Guide to the Orchestra. En dat is uh, geschreven door uh, Benjamin Britten. En dat mooie stuk dat wordt uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van uh, Robin Stapleton. Als u als luisteraar goed heeft opgelet... dan heeft u alle groepen waaruit het moderne symfonieorkest bestaat... heeft u de revue horen passeren. En dat is het leuke van dit stuk. Alle groepen komen van het orkest komen aan bod. De strijkers, natuurlijk de houtblazers, de rietblazers, de koperblazers. Allemaal aparte groepen. De percussionisten, de slagwerkers. En daar horen bijvoorbeeld ook de klokkenspelletjes... en marimba's en xylofoons bijvoorbeeld bij... Um, er zijn natuurlijk diverse instrumenten die niet in de zin van die orkest voorkomen zoals bijvoorbeeld de piano het orgel, accordeon uh, vaak ook de saxofoon niet. Saxofoon vooral omdat hij van latere datum is. En uh, er zijn niet zoveel stukken waar, uh, uit het klassieke repertoire waar saxofoons in zitten. En als ze we er wel in zouden zitten, dan zouden ze dus tot de rietblazers behoren. Nou, daar weet u dan weer een klein beetje van. Prachtig stuk, duurde wel een beetje lang. Maar dat geeft niet. Het was wel de moeite waard om uh, al die verschillende groepen uit het orkest op uh, virtuoze manier aan de gang te horen. We gaan verder met de Romance A Imitation al Violoncello. En dat is een stuk dat is geschreven door Augustin Barrios Mangoré. En het wordt uitgevoerd door een hele beroemde gitarist, eh, Andres Segovia, samen met zijn Contemporaris. Nou, wie dat zijn, dat vermeldt de historie niet, maar het is wel een aparte combinatie. Dat dan weer wel. Dus allemaal gitaren, maar dat had u natuurlijk al lang gehoord. En het moest een imitatie van een cello voorstellen. Nou, oké, okay, voor mij bleef het gewoon een gitaar. Maar nou, dat maakt ook niet uit. We gaan verder met George Friedrich Hendel. Georg Friedrich Hendel of George Frederick Hendel. Zo mag je het ook zeggen, want de man heeft natuurlijk een groot deel van zijn leven in Engeland doorgebracht. Tijdgenoot van Bach, ze leefden dezelfde periode, hebben elkaar nooit ontmoet. En er waren nog wel wat andere overeenkomsten. Zo werden ze bijvoorbeeld allebei blind op latere leeftijd. Goed, van Hendel gaan we naar een... Uh, Concerto Grosso Luisteren in G-Majeur. Opus 6, nummer 1. Hendels werkenverzeichnis 390, deel 2 daaruit, het Allegro. En het wordt uitgevoerd voor door de Academie Vuur Artemuziek uit Berlijn onder leiding van Bernard Fork. <tied> We blijven nog eventjes bij deze componist, bij Georg Friedrich Händel, 1685-1750. En van hem gaan we nu luisteren naar Berenice, acte 2. Het Andante Larghetto. Het Londen Philharmonisch Orkest voert het uit. En de dirigent is Erich Kleiber. blijven we bij uh, dezezelfde Georg Friedrich Hendel. Komt natuurlijk omdat uh, Angela en ik daar allebei nogal van houden... van de muziek van deze man. Goed, to Fidel to Costante. Dat is het volgende stuk wat we gaan draaien. Uh, het heeft als catalogusnummer HWV 171. Een HWV staat voor Hendels Werken Verzeichnis... En eh, daaruit gaan we draaien, de sonaten. En het wordt uitgevoerd door het Engels Kamerorchest, het English Chamber Orchestra, onder leiding van Raymond Leppard. En als ik u dan zeg dat het volgende stuk heet Au fond du temple saint, dan zal u dat waarschijnlijk niet zo gek veel zeggen. Maar als ik u uh, vertel dat dit het beroemde duet uit de parelvissers is, dan zegt dat natuurlijk weer alles. Maar die, uh, zo wordt het ook meestal genoemd. En die Franse titel, dat zal nog niet zo heel veel mensen, ja, de kenners. Maar dat zal niet zo heel veel mensen uh, wat zeggen. Dus au fond du temple saint, ik zeg het nog maar een keer. En het komt dus uit De Parelvissers, dat is dan weer een stuk van Georges Bizet. En we gaan luisteren naar Yussi Björling, dat is een tenor. Robert Merrill, dat is een bariton. En het is het RCA Victor Orchestra en de dirigent wordt niet vermeld. Een RCA Victor, dat weet u misschien ook wel. Dat is een Amerikaans platenlabel wat toen de tijd een eigen orkest had. Jammer dat ze de dirigent niet vermelden, maar goed, het zij zo. ...van de meest beroemde duetten uit het opera-repertoire... ...in het geval van uh, Georges uh, George Bizet, laat ik het nou op zijn Frans zeggen... ...want het was een Fransman. En uh, er zijn ook velen die er misbruik van gemaakt hebben... zoals tot in de popmuziek aan toe zijn er verschrikkelijke versies van dit nummer gemaakt. Maar uh, in ieder geval, uh, dit was een mooie uitvoering... ...en zelfs Angela heeft het vroeger met een vriendinnetje gezongen. Ze zei dat het nog goed klonk ook. Nou... Bewijs hebben we niet, dus we geloven het maar. En we gaan terug naar Hendel. En we gaan ook terug naar uh, To Fidel to Constante, HWV 171. En nu een ander deel uit dit stuk. Een recitatief. En dat heet To Fidel to Constante. En dat is de aria, uh, de aria Cento Bella Ami, Fileno. Helen Watts die gaat het zingen. Dat is een counteralt, dus dat is een beetje tussen de, ja, moet je dat zeggen, tussen de tenoren en de alt in. En ze wordt begeleid door hetzelfde orkest, namelijk het English Chamber Orchestra, onder leiding van Raymond Leopard. Tu statetti titoli così belli e più filo Tu siete tu vita je natuurlijk af van hoe zit dat nou met die counter alt? Nou, dat zal ik u even proberen snel uit te leggen. Je hebt natuurlijk diverse stemhoogtes. We beginnen meestal bij de sopraan. Dat is de allerhoogste. Dan krijgen we de mezzo sopraan. Die zit daar dan net wat onder qua toonbereik. Dan krijgen we de alt. Die zitten dus weer wat lager. En daarna komt de counter-alt. En dat is eigenlijk de laagste vrouwenstem die, uh, die er is. Nou, kan dat natuurlijk zeer rekbaar zijn, want als ik, uh, ik ken wel vrouwen die zo'n lage stem hebben. Dat die, die zitten op tenorenhoogte. Maar goed, in ieder geval officieel is de counter-alt dus de laagste vrouwenstem die er is. Daarna krijgen we de counter-tenor. En die countertenor, dat is dan een man. En die zit eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau als die counteralt. Die counteralt, dat zit ongeveer een beetje in hetzelfde gebied. Ik denk dat die alt wat hoger kan. Maar een, een counter tenor, dat is ook zo'n zo man met een hele hoge stem. Je hoort, hem vaak in, je hoort hem wel eens in de muziek van Bach. ...en andere barok. Nou, dan hebben we... ...daarna komt natuurlijk gewoon de tenor... ...daarna komt de bariton... ...en daarna komt de bas. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte... ...van hoe het allemaal in elkaar zit... ...met al die stemmen... ...en dan gaan wij nu verder met iets heel anders... ...namelijk het impromptu nummer 3 ...in ges majeur. En eh, dat is het ges majeur is hetzelfde als vies majeur... ...alleen dan eh, zes mollen in plaats van zes kruisen... Opus 90, D899 is het catalogusnummer. En de componist is Frans Schobat. En uh, het, is, het komt uit uh, een soundtrack van een film. Ik heb er net van gehoord, wat staat hier? Dus The Lady in the Van, daar is het, komt het uit. Het wordt gespeeld door Claire Hammond. En die speelt piano. Hammond op piano. Nou ja. Thank you.